11 uur, Jurij Stubinetski met het NOS-journaal. In Heerlen wordt het verzakkende gedeelte van winkelcentrum Het Loon gesloopt. Dat heeft burgemeester De Pla bekendgemaakt. In het gedeelte dat gesloopt moet worden staan tien winkels. De gemeente gaat voor die winkeliers nieuwe huisvesting zoeken. De burgemeester van Heerlen voerde de hele avond spoedberaad... met politie, brandweer en betrokken winkeliers. Het winkelcentrum werd gisteren gesloten... omdat een ondergrondse parkeergarage op instorten staat... Oranje speelt op het EK-voetbal volgend jaar in een loodzware pool. Bij de loting in Kiev werd Nederland gekoppeld aan Denemarken, Portugal en Duitsland. Oranje speelt alle poolwedstrijden in Garkov, in Oekraïne. Volgens bondscoach van Marwijk vinden alle trainers uit de groep dat dit de zwaarste pool is. Als voordeel noemt hij dat zijn spelers, en hijzelf, nu al erg gemotiveerd zijn. Het EK begint op vrijdag 8 juni met de wedstrijd tussen Polen en Griekenland... Nederland speelt een dag later zijn openingswedstrijd tegen Denemarken. De slotwedstrijd in de Pool is tegen Duitsland. Het einde van de euro is volgens ING veel duurder dan het redden van de euro. ING heeft berekend dat de economieën in het eerste jaar met 9% krimpen... als er een einde komt aan de euro. In het jaar erop volgt nog een krimp van 3%. ING-econoom Mark Cliff zei in nieuwsuur: Dat Nederland als handelsnatie extra zwaar zal worden getroffen, ook de pensioenen zouden zwaar lijden. Hij noemde het herinvoeren van nationale valuta een zeer pijnlijk proces dat bijzonder schadelijk zal zijn voor de handel. De Belgische staat heeft naar verwachting 5,5 miljard euro opgehaald met de staatslening voor particulieren. Dat is een absoluut record. Vandaag sloot de inschrijving, de teller staat op ruim 5 miljard... en er komen nog enkele honderden miljoenen bij. Kopers krijgen een rente van 4 De staatsleningen met een looptijd van 5 jaar waren het populairst. Dankzij het succes van de zogenoemde staatsbonds... is de rente op Belgische staatspapieren sterk gedaald. De rente staat nu op 4,6 tegen bijna 6 vorige week. De Europese beurzen zijn het weekend ingegaan... met de grootste weekwinst sinds 2008. De AIX-index sloot 1,3 hoger op 300 punten, ruim 25 punten meer dan een week geleden. De positieve stemming had vandaag onder meer te maken met goed nieuws uit de Verenigde Staten. Daar is de werkloosheid onverwacht gedaald naar 8,6 Dat is het laagste niveau in meer dan 2,5 jaar. Ook hebben beleggers hoop op een akkoord over de Europese schuldencrisis. Maandag presenteren Frankrijk en Duitsland een voorstel voor een strengere aanpak van landen die hun schulden en tekorten te veel laten oplopen. De Europese Centrale Bank zou in ruil daarvoor bereid zijn agressiever staatsobligaties op te kopen. De politie heeft een man uit Groningen aangehouden. Bekeken wordt of hij 16 jaar geleden betrokken was bij de dood van een prostituee in Groningen. De man van 52 heeft de politie zelf gebeld. Peter R. de Vries besteedde afgelopen zondag in zijn televisieprogramma aandacht aan de zaak. De 24-jarige vrouw, die zich Saskia liet noemen, werkte als straatprostituee in Groningen. In 1995 werd haar romp in het water van het Windschoterdiep bij Zuidbroek gevonden. Een paar dagen later bleken haar armen en benen in een sporttas te drijven in het Pijzerdiep. De man die nu is opgepakt heeft in 1995 al eens gezegd dat zijn vader de moord heeft gepleegd, maar daar is toen niets van gebleken. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft hard uitgehaald naar Syrië... vanwege het geweld tegen betogers. De raad roept de Veiligheidsraad op om snel maatregelen te nemen... om burgers in Syrië te beschermen. Volgens de VN zijn bij de opstand tegen president Assad... al meer dan 4000 doden gevallen, onder wie zo'n 300 kinderen. In Eindhoven verhuizen Occupy-activisten hun tentenkamp. Ze moeten van de rechter weg van het Klausplein... omdat ze daar te veel overlast veroorzaken. De gemeente Eindhoven wil dat ze verhuizen naar een plek bij het Centraal Station. Om 9 uur morgenochtend moet het Klausplein leeg zijn. Als de occupiers niet vrijwillig vertrekken... mag de gemeente het plein ontruimen. In de bedevaartsplaats Banneu in de Belgische Ardennen... is Mariette Becot overleden. Haar dorp werd in 1933 een bedevaartsoord... nadat Mariette Becot had gezegd dat Maria acht keer aan haar was verschenen. Mariette was toen twaalf. De verschijningen werden later door het Vaticaan erkend... Barneu trekt jaarlijks honderdduizenden pelgrims. Mariette Picot was 90 jaar. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heracles won thuis met 7-0 van hekkensluiter VVV. Het was de grootste overwinning uit de geschiedenis van Heracles in de eredivisie. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Het wordt vannacht zo'n 5 graden. Morgen begint onstuimig. Smiddags, smiddags klaart het op. Het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Vreed dat gas op, Jordi. Je staat weer te dromen. Man, man, man. Daar heb je toch ook niks meer je vader. Bij. Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar geefkinderenhundspelterug.nl Dit is een boodschap van Sieren. Goedenacht, vrienden.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 Buiten is het 5 graden. Goedenavond. Als we nou gewoon zorgen dat de Portugezen failliet zijn voor juni... dan mogen ze natuurlijk niet meedoen aan het EK. Dan moeten we toch tweede kunnen worden in die todesgroepen. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Na het wekelijks gesprek met de minister-president... dat net als de afgelopen weken vooral over de euro gaat... wordt straks aan ons uitgelegd waarom China ons niet wil redden... door geld in de eurozone te steken. Het was de dag van de loting. Met twee voetbalkenners, Frits Barend en Chris van Nijnatten... van het Algemeen Dagblad, analyseren we de tegenstand van Nederland... op het EK Voetbal in juni volgend jaar. Daarna een medisch wonder, zo kunnen we Timothy Brown wel noemen. Hij genas als enige ter wereld van HIV en overwon ook nog eens leukemie. Zijn wonderlijke verhaal hoort u rond kwart voor twaalf. En om vijf voor twaalf de Moskou Piet over de strijd tussen de nieuwe Sint en de oude Sint. Bram van de Vlucht, die morgen toch nog één keer opdreigt te treden. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag, 2 december. We zijn een piepklein beetje dichter bij de redding van de euro. Nadat gisteren de Franse president Sarkozy al oproept tot meer Europese samenwerking in de aanpak van de eurocrisis, deed vandaag ook Bondskanselier Merkel een uitspraak van die strekking. De regels moeten eingehalten Ihre werden. Ihre nichteinhaltung muss Konsequenzen haben. Volgens Merkel kan de crisis nog wel jaren duren, maar moet die met meer en strengere regels uiteindelijk te bezweren zijn. Op 9 december is er weer een EU-top. Minister De Jager heeft er vertrouwen in, maar de vraag is of hij ook optimistisch is over een goede uitkomst. Ik vind optimistisch nog iets te uh, optimistisch klinken. Maar er is volgens De Jager wel een stap in de goede richting gezet. Ik ben iets positiever geworden de laatste 48 uur, maar we zijn er nog niet, maar de beweging is een goede. En ook de beursgrafieken bewogen vandaag de juiste kant op. De AEX sloot met de grootste weekwinst sinds 2008. Het jaar van de vorige economische crisis. Voor de commissie de Wit zei oud-president van de Nederlandse bank Wellink... dat hij genoeg had gedaan om die crisis te voorkomen. Wellink voelde zich als een kok in een hele drukke keuken. Het aantal pannetjes dat we op het vuur hadden staan... dat is niet het, het fornuis bij mij thuis met vier pitjes. Er stonden honderd vlammetjes en we renden van het ene... Uh, en een koppannetje naar het andere. Dan was het natuurlijk ook de dag dat de Animal Cops officieel een diploma kregen. Minister Opstelten mocht de certificaten uitreiken. Het ging natuurlijk niet om de minister, maar om de dieren. De dieren zelf uh, zal het grotendeels ontgaan, al blijft dat uiteraard gissen... Ook voor de bedenken van het plan was het een fijne dag, PVV-kamerlid Dion Graus. Hij werd nogal eens geplaagd met zijn idee voor de animal cops. Eerst hebben ze mij altijd belachelijk, maar nu proberen ze het doen met de dierenpolitie... door, door middel van termen als cavia politie. De dierenpolitie is al een paar weken bezig en ze doen behoorlijk goed werk, vindt Graus. En als je er nog ziet hoeveel dieren er al in beslag zijn genomen... door dierenpolitiemensen en ook door politiemensen de afgelopen twee weken hè? Nou, dat waren er laatst ook onlangs al meer dan 1300, maar er zat geen kaviap bij het zo. Hè? Nederland zit in de poel des doods bij het EK-voetbal komende zomer. Oranje speelt tegen Portugal, Duitsland en Denemarken. Het zal lastig worden voor alle teams, zei onze bondscoach na afloop. Ik zag net alle coaches, moesten op de foto, er was er geen één blij. Ook werd bekend dat Nederland zijn wedstrijden in Oekraïne zal spelen. Marco van Basten mocht bij de loting de balletjes trekken. Hij was plots zijn eigen doelpunt vergeten uit de EK-finale van 88. De Nederlandse winnaar van de Euro 1988 met een great goal. Ik kan uh, remember uh, niet ja. yeah, exactly. well. yeah, Het gulletje. Ja, exactly. En een andere ook. well. kan can't niet Er was ook nog ander voetbalnieuws. Er is weer een nieuwe aflevering van de Ajax Soap uitgekomen. Louis van Gaal heeft namelijk nog helemaal geen contract getekend bij de Amsterdamse club, zegt commissaris Marjan Olvers tegen Nieuwsuur. Nee, dat is er niet. En dat kan ook niet, want 12 december hè, wordt pas, de aandeelhoudersvergadering is er dan pas. En dan pas zou het contract getekend worden. Hoewel er niet op papier staat, is er wel degelijk een verbintenis. Natuurlijk zijn er wel afspraken gemaakt. Mondelingen afspraken. Ja, natuurlijk, want anders kun je het ook niet naar buiten brengen. En als u het nieuws over Ajax een beetje beu bent, u bent niet de enige. Het is een voetbalclub. Het is een voetbalclub. En dan hebben ze problemen. Als het bij het Nationaal Ballet is, zouden we het niet zo moeilijk hebben. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant vanmorgen is gelezen door Trudy Vendricht. Zelfs in de populairste woongemeente duurt het gemiddeld zeker 12 maanden voordat een woning wordt verkocht. In de Gelderse gemeente Renken moeten verkopers zelfs rekenen op een gemiddelde wachttijd van 59 maanden. Dat blijkt uit cijfers die trouw opvoeg bij de website woningmarktcijfers.nl. De website heeft data van alle 418 Nederlandse gemeenten. En dat is anders dan de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM, die met zo'n 80 woonregio's werkt. Het verschil tussen data van beide partijen is groot. Volgens de NVM staan huizen 4,5 maand te koop. Woningmarktcijfers.nl komt uit op 22 maanden. Die website kijkt, anders dan de NVM, ook naar woningen die niet zijn verkocht. Pokeraars die prijzen winnen op buitenlandse toernooien... mogen niet zomaar worden aangeslagen door de Nederlandse fiscus. In de Telegraaf is te lezen dat de werkwijze van de Belastingdienst... in strijd is met Europese regels. De krant baseert zich op een uitspraak van de rechtbank Haarlem. De zaak was aangespannen door een pokeraar die op toernooien in Budapest en Praag... een kleine 30.000 euro aan prijzengeld bij elkaar had gespeeld. In Nederland moest hij daarover kansspelbelasting betalen. Niet eerlijk, vond de man, want wie op het toernooi in Nederland speelt... hoeft die belasting niet te betalen. Die wordt namelijk geïncasseerd bij de organisator van het toernooi. De rechtbank Haarlem is het met de eiser eens dat Nederland discrimineert. Volgens de advocaat van de man is de uitspraak een grote tegenslag... voor de Nederlandse fiscus. Tienduizenden Feyenoord en PSV-fans zingen zondag in de 12e speelminuut 'You'll Never Walk Alone'. Dit is een eerbetoon aan de 60-jarige doodzieke supporter J, die dan voor het laatst in de kuip is. Het begon volgens de AD met een simpel mailtje naar het fanforum van Feyenoord. Zijn vrouw Ria wilde graag kaartjes voor haar doodzieke man, want zelf kon ze die niet betalen. Er volgde een ware kettingreactie. Honderden fans en Feyenoord boden hun hulp aan. Met als gevolg dat Jay en zijn gezin samen met drie andere doodzieke supporters... zondag op de verwarmde VIP-tribune zitten. In de twaalfde speelminuut wordt Jay toegezongen door het complete stadion. Waarom de twaalfde minuut? Het is traditie dat Feyenoord supporters op dat tijdstip als twaalfde teamlid... Iets bijzonders doen. Volgens de Volkskrant geldt op 5 en 6 december op Ameland... een avondklok voor vrouwen en kinderen. Waren ze zich toch op straat dan, volgen minder plezierige ervaringen. Waarschuwt de gemeente in strooibiljetten... die zijn gericht aan toeristen die het Waddeneiland bezoeken. Het gaat hier over Sunner het is een geheimzinnige rieten uit heidense tijden. En met het bekende kinderfeest heeft het niets te maken. Mannen, gehuld in witte lakens, jagen met knuppels. Rond de klok van vijf, vrouwen en kinderen van straat. Wie buiten blijft, kan slaag krijgen. En terwijl de vrouwen thuis of in een feesttaal wachten... werpen de mannen hun lakens af en verkleeden ze zich als Sunneklaas. Met de masker op zijn ze onherkenbaar. De amelander vrouw, normaal geen doetje, toont respect... als de Sunneklazen binnenkomen. Slaat hij met zijn grond op de stok, dan moet zij dansen... of zelfs over de stok een sprongetje maken. Weigert ze, dan krijgt ze een tik. Maar zover komt het niet, want de vrouw wil dolgraag dansen met Sunneklaas. Daar hebben ze zich maandenlang op verheugd. Volgens een woordvoerder van de burgemeester is Sunneklaas een feest voor en door Amelanders. Mensen van de Vaste Wal zullen het volgens hem nooit begrijpen, want die beginnen direct met een wijzend vingertje over vrouwenrechten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Winehouse. En het nummer staat op een cd die uh, deze week is uitgekomen. En het album heet Lioness Hidden Treasures. En er zijn allemaal materialen op dat nog niet eerder was gepubliceerd. Het is vrijdag. Tijd voor het gesprek met de minister-president in Den Haag. Joost Vullings. Joost, goedenavond. Je hebt het natuurlijk over die ellendige euro gehad. Ook nog over iets leuks? Jazeker over voetbal. De loting natuurlijk voor het Europese kampioenschap. Uh, het gesprek met de premier is voor de loting opgenomen. Dus geen verse politieke reactie van hem. Maar als cliffhanger geef ik mee dat hij in de poolfase graag speelt tegen zwakke Eurolanden. En in die finale graag tegen een sterk Euroland speelt. Zijn we toch weer terug bij het geld. Uh, eerste vraag aan hem deze week was of hij de plannen van Merkel en Sarkozy voor meer discipline en strengere regels ondersteunt. Ja, zeker. Althans, ik, ik, ik moet zeggen, ik ben wat terughoudend om te reageren... op al die toespraken. Uh, ik probeer toch vooral ook te vertellen wat Nederland wil bereiken volgende week. Maar op zichzelf, als je kijkt wat er zo uit de diverse hoofdsteden komt... dan, dan zijn dat niet allemaal uh, zijn dat best goede berichten. Ja, maar bij nieuw verdrag denk ik gelijk aan... dat is overdracht van soevereiniteit. Maar op uw persconferentie zei u dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Waarom niet? Dat vind ik wel belangrijk. Dat is misverstand. Ik heb op de persconferentie gezegd: er is een motie aangenomen, de motie slop. Die zegt geen nieuwe overdracht van soevereiniteit. En dat is voor mij een belangrijk plechtanker. Maar kan, een nieuw verdrag leidt toch altijd tot overdracht van soevereiniteit? Zeggenschap? Nee. Waarom? Nee, echt niet. Nee. Ik krijg zo'n don't mention ah, the war ah, gevoel bij als u dat ontkent. Uh, <laughs> ja, dat u dat nee, maar nee, ontkent, want oh, anders wordt de Tweede Kamer boos. Ja. Nee, nee, nee, ik vind het zelf, even los van de Tweede Kamer. Ja. Natuurlijk, dat is ook relevant. Maar ik, ben, ik geloof niet dat we Europa versterken... door, uh, door, door bevoegdheden over te dragen. Nou, een begrotings de begrotingsunie houdt toch in dat er gewoon toezicht vanuit Brussel op begrotingen van alle landen komt. Dat is toch... Ja, maar dat willen we toch ook graag. Maar dat is toch overdracht van soevereiniteit? Nee, dat is al besloten. wat en, en punt is er is een, een stabiliteits- en groeipact afgesproken een aantal jaren geleden. Daar maar is toen is dat niet op... afgesproken. Nee, nou, ja, dit is een weeffout. En, en Nederland pleit al heel consistent al, al maanden uh, als een als van de twee pilaren onder de oplossing voor strikte sancties op te leggen aan landen die zich ja. niet aan afspraken houden. Ja. Dat moet gewoon. Ja, maar, zijn... maar als, je, als, je, als wij een straf krijgen als Nederland, dan voelen wij dat toch, toch als enorme inmenging van wat wij hier te zeggen hebben over ons eigen land. Het is wel raar dat je dat zo zo voelen. Het is net zo zijn dat de gemeente die artikel 12 wordt... Hè, dus onder toezicht van het Rijk wordt geplaatst, macht overdraagt. Dat is niet waar. Die gemeente moet gewoon... Maar ze voelen no het wel zo, denk ik. ik denk het niet. Die gemeente nee, moet niet? gewoon uh, goed bestuur voeren. En als ze ja. dat doen, komen ze nooit onder in artikel 12 terecht. En als Nederland goed stuurvoert, uh, komen we in de natuurlijk. Dus het ons en daar zijn we da hard voor aan het werk. Ja, ja precies. Bij zo'n nieuw verdrag, dan denk ik ook gelijk. Uh, uh, ik ken een paar mensen in de Tweede Kamer die gaan dan roepen om een referendum. Wat is uw advies? Nou, advies: uh, <laughs> ik ben niet voor een referenda. Dit kabinet ook niet. Hè. De, de twee partijen die het kabinet vormen: VVD en CDA uh, zijn partijen die zich baseren op de representatieve democratie. Vanuit de overtuiging dat in de Tweede Kamer. Uh, uh, uh, in een afweging van alle belangen de besluiten moeten worden genomen. En het grote nadeel van het referendum is... dat je één geïsoleerd onderwerp voorlegt aan de bevolking... zonder dat op dat moment de kiezer de integrale afweging kan maken. Simpelweg omdat alleen maar over dat ene onderwerp een vraag wordt gesteld. Nou, dus die reden verdrag, ik... als er een nieuw verdrag komt, geen referendum, zegt u? Ik ben, ik, ik ben geen voorstel van referenda. Nee, dus dat zal, dit kabinet zal dat nooit voorstellen. Ja. Uh, maandag komen Merkel en Sarkozy met dat voorstel voor een nieuw verdrag. Kent u de inhoud al een beetje? Ja, nogmaals, kijk, dit zijn twee landen die, die het al het recht hebben om met elkaar te overleggen. Maar ik vind het veel interessanter om te kijken wat Nederland wil. Uh, maar wordt u erbij betrokken? Want het wordt nee, voorgesteld heb, dat heb... die twee grote landen komen met een voorstel. Maandag wordt het gepresenteerd. Dan, denk ik, nou, dan, dan mag u op donderdag en vrijdag ja zeggen. Of heeft u er nog enige invloed op? Nou, om te beginnen, donderdag en vrijdag hebben natuurlijk alle landen de positie... om dingen ook te kunnen tegenhouden als het ze niet bevalt. Ten tweede, er is intensief overleg tussen de landen. Ik heb zelf ja, eergisteren gesproken met Sarkozy en Cameron... en gisteren met Merkel... En ook de twee voorzitters, hè, dus Barroso en Veron. Maar, van maar zeggen ze dan waarmee ze gaan komen? Kijk, voor mij is het een verrassing. Ik weet welke kansen ze op willen, een begrotingsunie. Maar ja. de details ken ik niet, maar kent u de details? Ik weet in ieder geval uh, wat de Fransen belangrijk vinden... wat de Duitsers belangrijk ja, dat vinden. dat vind ik ook. Wat gaat natuurlijk uh, om de ik details? Ik het belangrijk vindt. En uh, wij proberen natuurlijk altijd besluitvorming te beïnvloeden. Dus we hebben heel scherp wat wij willen dat er volgende week uit de top komt. En ik denk ook dat onze positie... Wat wij willen dat er uit die top komt, ook de mogelijkheid biedt... en dat wordt ook erkend, om bruggen te slaan tussen landen. Want Frankrijk en Duitsland zijn belangrijke landen... maar zijn het lang niet over alles eens. En Nederland kan vaak ook bruggen slaan zoals we tegelijkertijd ook... bruggen slaan bijvoorbeeld naar Cameron, naar het Verenigd Koninkrijk... om ervoor te zorgen dat ook het Verenigd Koninkrijk... hoewel niet euro-dragend, wel lid van de Europese Unie... zich onderdeel blijft voelen van het geheel. Ja. Nou, ik hoop dat u er invloed op heeft, nu al. Uh, als de spelregels worden veranderd, dus er komt eventueel een nieuwe uh, verdragtekst. Uh, is dat het moment om de Europese Centrale Bank uh, het teken te geven... zet de geldpers maar aan? Nee. Waarom niet? Oh, dat, dat kan helemaal niet. Kijk, de Europese Centrale Bank is een onafhankelijk instituut. Dat zit ook in de verdragen zo verankerd. Ja, dat, dat, dat, dat Dus ik ga er niet over, Sarkozie je geld er niet over. Infameel ook niet. Nee, dat gaat niet. Er zit een, een governing council uh, aan de top van de ECB. Zou je het een goed idee vinden? Ik ben niet voor geldpers aanzetten, nee, in algemene zin, omdat ik uh, dat daar twee grote risico's in zie. Het eerste is dat de geldpers aanzetten altijd leidt tot een groot risico van inflatie. Maar in, in, in het Verenigd Koninkrijk, in, in de Verenigde Staten, draait die geldpers echt al dag en nacht, 24 uur per dag. En volgens mij hebben ze daar geen hyperinflatie. Uh, nou kijk, in, in de Verenigde Staten is iets bijzonders, namelijk dat de dollar ook een soort wereld, de, eigenlijk de wereldmunt is. Dus je kunt je met de wereldmunt best wat voorloven. He, dat, dat, dat, dat hebben wij niet met de euro. De euro is een sterke munt. Er is ook geen eurocrisis, er is een schuldencrisis. Maar de euro op zichzelf is een sterke munt. Maar niet zo sterk dat die uh, niet kan worden geïnfecteerd door inflatie. Tweede nadeel van de geldpers aanzetten... is dat je daarmee de druk weghaalt op landen als Italië, Spanje, Griekenland... om die vergaande, Frankrijk trouwens ook, om die vergaande hervormingen door te voeren. En ik vind nou een van de weinige positieve dingen van de afgelopen maanden... dat deze landen, die jarenlang achterlopen met hervormen... Echt vergaande hervormingsprogramma's ook parlementair goedgekeurd hebben gekregen. Geldpers uh, is niet de oplossing. Maar dat noodfonds, dat is natuurlijk ook een, een wankel. Uh, ja, hoe moet ik het noemen? Beleggingsproduct. Dat is wat we in. moeten doen. Ja, ik, het noodfonds moet voldoende kracht hebben. in combinatie met, um, uh, met, met, met, met strikte sancties aan landen die zich niet aan de afspraken houden. Wij hoopten eind oktober dat noodfonds uh, te kunnen ophogen. Uh, uh, uh, met allerlei constructies naar, naar ongeveer 1 biljoen, dus duizend miljard. Ja, niet dat, dat zit er niet, dat nee, ziet, dat zit er niet is in. Mislukt. Dus dat wordt een stuk lager. En uh, Nederland heeft voorgesteld met de Finnen en de Duitsers... om mede ook om die reden een veel zwaardere rol te geven... ook aan het IMF. Dat, en dat snap ik niet. Um, ten eerste, als ik aan het IMF denk... dat is toch een instituut dat eigenlijk gewoon derde wereldlanden moet helpen. Is het niet een beetje gek dat wij als nog steeds rijke Europeanen... Het IMF Die mensen het jaren, nodig hebben? In het jaren 70 hebben ze het Verenigd Koninkrijk geholpen. Ze zijn um, zwaar betrokken op dit moment... bij het programma voor Griekenland, maar ook bij... Uh, inhoudelijk betrokken bij de programma's voor Portugal en Ierland. Maar ook, dus zij, zij, ook zij, zij hebben geen geldpers, geen geldboom. Dus het geld wat zij eventueel in dat noodfonds storten... Oh nee, maar Nederland is bereid. Dat komt, dat komt van onszelf weer. Zeker? Dus Nederland Waarom stort is... hij dan niet gelijk in het noodfonds? Uh, nou ja, dat vindt Nederland ook een prima plan. Dus wij zijn bereid ook geld bij het noodfonds te storten. Maar daar stuiten we op een probleem dat de, in de Duitse politiek... daar geen steun voor is. En Frankrijk uh, zorg heeft over zijn triple E. Bij het IMF zijn er meer mogelijkheden om dat te doen. Ook omdat dat een wereldwijd uh, fonds is. En het bijkomend voordeel van het IMF is dat het een heel Streng, uh, streng fonds is... met strenge uh, toezicht. Dus dat betekent dat landen die daar gebruik van maken... Onder zeer strak toezicht komen te staan en echt door moeten gaan met hervormen. vormen. Dus een soevereiniteitsoverdracht aan het IMF begrijp ik. Maar... nee, dat is, dat is opnieuw hetzelfde als waar we het net over hadden: dat ja. je je draagt er geen soevereiniteit over, je wordt geacht aan je afspraken te houden. Ja, precies. Uh... Dat is voor u blijkbaar iets heel spannends. Ja, volgens ik vind het ja. heel normaal. Uh, donderdag dat dat en doet. vrijdag is, is er weer een top in Brussel. Wordt dat de moeder aller EU-toppen en is daarna het probleem opgelost? Ik, ik ben geen liefhebber van superlatieven. Uh, ik knok op dit moment voor het Nederlands belang. En wij proberen ook bruggen te slaan vanuit het Nederlands belang... naar Frankrijk, Duitsland, ook tussen Frankrijk en Duitsland... en het Verenigd Koninkrijk. Het is een belangrijke top. Ik voel een grote urgentie om hem te laten slagen. Um, maar geen superlatieven. Tot slot, ja, euro of geen euro, crisis of geen crisis. Brood en spelen. Het EK voetbal zit eraan te komen. De loting. Uh, als dit gesprek wordt uitgezonden, is de loting al geweest. Maar ik heb voor u twee pools samengesteld die ook <laughs> daadwerkelijk kunnen. En dan mag u kiezen. Uh, de eerste pool, uh, dat is eigenlijk ja, de pool van de, de, de, de brutsers, de euroverbrassers. En dan komen we te spelen tegen Italië, Griekenland en Ierland. En dan heb ik nog de pool van de begrotingsdiscipline. En dan komen we uit tegen Duitsland, Zweden en Denemarken. Welke pool? Gaat u voorkeur naar uit? Ik zou het gewoon. Kijk, het risico van de tweede pool is dat je Duitsland overslaat in de voorrondes. En het blijft toch altijd mooi, vind ik. Uh, na de trauma's van 74 en 78. Uh, en het uh, grote succes trouwens naar 88. Als er een finale Nederland-Duitsland komt. Dus ik zou zeggen de eerste pool. Want dan is de kans het grootst dat we Duitsland in de, was de finale. Tweede, maar goed, dus de financiële degelijke pool. Ja. Deze nee, zouden zijn voor de pool. Waar ja, Duitsland ja, niet ja, in zit. Precies. En dan later in de finale. En dan dan later in de finale. Als we door de, de voorrondes de van zijn, de begrotingsdiscipline. Dan, dan, krijgen we de, finale. dan krijgen we de finale van de twee landen die uh, graag de begroting op orde hebben. Ik ja, Dank u wel. Ja, het zal hard aangekomen zijn. Het is toch de pool met Duitsland geworden. Hoe het ook voor de euro volgende week zal uitpakken... duidelijk is wel dat China geen bijdrage gaat leveren aan het Europese noodfonds. Dat zei vandaag de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Fu Ying. Aan de telefoon mijne Pieter van Dijk, econoom en China-kenner... aan de Universiteit van Rotterdam. Goedenavond, meneer Van Dijk. Ja, goedenavond. Europa heeft flink gelobbyd om hulp van China te krijgen. Verbaast het u dat China niet mee gaat helpen? Nee, ik had eigenlijk al zes argumenten waarom ze niet mee zouden helpen. Maar voor een deel zijn het gewoon dat China nu zelf in de problemen zit. En voor een deel is het dat China wel wil helpen, maar dan willen ze er duidelijke voorwaarden aan stellen. En de vraag is of wij nou met al die voorwaarden zo ontzettend uh, gelukkig zouden zijn. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat uh, wij gezond zijn. Of heeft China daar geen belang bij, ja, economisch gezien, Zeker, begin? wij zijn de belangrijkste uh, land of deel waar ze naar exporteren. Maar die vraag loopt al enorm terug. En dus voor het eerst is nu weer de index voor de industriële productie in China. die is onder de 50 gezakt. En dat betekent dus dat in plaats van dat de productie toeneemt, dat die daalt. En daarmee zitten we weer in dezelfde situatie in China als in 2009. Aan het begin van de crisis. En de Chinezen zijn daar dus nerveus over. Want toen hadden ze heel veel geld. om een stimulusprogramma te doen. En nu zitten ze dat. ...dat een deel van dat geld niet terugbetaald wordt. Dus ze zitten met een zwakke financiële sector. Mm. En ze zitten straks met de nood om nog een keer zo'n bedrag uit te geven. Terwijl ze, net als bij ons, worden er geen huizen meer verkocht in China. Projectontwikkelaars zetten hun projecten stil. De, de boom is een beetje over. En er moet... Uh, lucht uit de bubbels. En uh, daar zijn ze in China nu best nerveus over. Ja, dus dat geld hebben ze zelf nodig en gaan ze niet in, de euro, in, in het noodfonds stoppen. Nou, precies. Dat is mijn, mijn eerste reden. En dan moet u zich ook realiseren... wat voor orders van Groot we het over hadden. Hè. Want de eerste minister uh, noemde al dat we van iets van 250 miljoen... nee, miljard. Moeten ja. naar 1000 miljard. Ja. Nou, dat, en als China dat soort bedragen zou moeten uh, aanslepen... Nou, dat is uh, enorm. En dan zitten ze dus met 200 miljoen arme mensen in eigen land. En denkt u, dat, hoe vinden die het dat uh, al dat geld naar Europa gaat... en niet gebruikt wordt om gewoon in China werk en uh, armoedebestrijding te doen? Nee, dat zou toch een stuk uh, logischer zijn om het daaraan te besteden. Het, het schijnt ook wel een zakenwijsheid te zijn... dat als China ergens nee op zegt, dat ze dan niet per se nee bedoelen, hè, geloof ik. Nou ja, dat is dus uh, inderdaad. Nee heb je daar op heel veel verschillende manieren. En één is dat ze dus wel hulp willen geven als ze een aantal van hun voorwaarden vervuld krijgen. En dat zijn voorwaarden zoals: wij hebben nog steeds een wapenembargo. Dus ze mogen bepaalde sophisticated wapens niet naar China ja. sinds Tiananmen Square in 1989. Ja. We vinden nog steeds dat China niet een echte markteconomie is. Dus China heeft bepaalde voordelen niet die andere markteconomieën wel hebben. En wij steunen nog steeds de Verenigde Staten dat de Chinese munt geherwaardeerd moet worden. Nou, China heeft met al die dingen iets van... jongens, als jullie dat nou laten vallen, dan willen wij wel met wat geld over de brug komen. Ja, precies. Dan worden ze wat flexibeler. Maar tot die tijd doen ze helemaal niets voor Europa, of wel wat? Nou, ze willen dus bijvoorbeeld via het IMF. En dat is wel leuk, want u, u vroeg dat ook aan de eerste minister... En er is natuurlijk nog een extra reden, behalve wat uh, um, de minister al zei... om via het IMF te werken, dan ja. heb je natuurlijk een enorm stuk zekerheid. Uh, want als je, uh, je geld, uh, als je daar op dit moment uh, Italiaanse obligaties van zou kopen... dan weet je natuurlijk nooit of je dat uh, ter zijne tijd nog allemaal terugkrijgt. Ja. Maar het IMF heeft het nog nooit uh, niet terugbetaald. Oké, okay, dus via het IMF? IMF? Het, het ja. IMF heeft een papieren munt, de, de special drawing rights... En het IMF werkt op een zodanige manier dat de landen die tekort hebben... kunnen van de landen die een overschot hebben dat geld tijdelijk lenen. Ja, dus dus via het IMF wil China ons wel helpen? Op die manier zullen ze ons wel helpen. En ook omdat dan liggen de percentages vast. Ze weten precies ja. wat ze krijgen van het IMF. En dat is de zekerheid. En ze weten hoe het doorgeleend wordt, tegen welke rate naar Europa. Dus, ze, ze, dus 100% zekerheid okay. daar. Oké. Mooi. Hartelijk dank. Het is duidelijk. is Pieter ja. van Dijk, econoom en China-kenner aan de Universiteit van Rotterdam. I'm carrying this weight on my back, and I feel like a freight train derailed from its track of trouble catching sleep. Dream about songs with the color of blue Because lovers make me hazy It has a lot to do with you Sophisticated lady you can tie Zingen songwriter Ed Struilaert met Face Down. Ja, we zijn wederom in de pool des doods beland. Het nederlands helftal loten voor het EK-voetbal komende zomer. Zware tegenstanders Denemarken, Portugal en Duitsland. We gaan het erover hebben met twee kenners. Chef voetbal van het Algemeen Dagblad, Chris van Nijnatten. En Frits Baren, tegenwoordig hoofdredacteur van het Sportmagazine Helden. Heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Maar we gaan eerst even naar Garkov, naar PvdA-kamerlid Jacques Monas. Ook u, goedenavond. goedenavond. Gisteravond was u bij ons in de uitzending, toen heeft u een portret gemaakt van die stad. Wij zijn benieuwd hoe de inwoners zullen reageren op de komst van het enorme Nederlandse supporterslegioen. Nou, ik denk dat ze heel erg enthousiast zijn, want uh, Oranje heeft natuurlijk een grote naam. Oekraïne is een echt uh, voetballand. En daarnaast is het natuurlijk zo dat uh, met het beeld van Marco van Basten vanavond bij de loting. Dat is de man die uh, in 1988 Rusland heeft, uh, de Sovjet-Unie heeft uitgeschaveld in, in onze EK-finale. Ja. En moet niet vergeten, in dat team uh, speelden heel veel Oekraïnse voetballers. Het was dan wel de Sovjet-Unie, maar het zat vol met Oekraïnse voetballers. Maar worden we dan wel hartelijk ontvangen? Ja, ja, ja, ja. Dat is, uh, daar word ik, uh, ik. Toen ik daar woon heb ik daar vaak natuurlijk even over gehad. Maar daar wordt altijd toch met een, met een prettige glimlach op uh, teruggekeken. Nee, mensen zullen het fantastisch vinden dat het grote oranje daar komt voetballen. Oké, okay, en hoe is het weer daar in juni? Ja, prachtig. Eerder te warm uh, dan uh, de andere beelden... die we vaak bij Oekraïne en, of bij het, Oostblok hebben, het voormalige Oostblok hebben. Het is heel lekker weer, continentaal klimaat. Dus uh, warm, maar prettig warm. Oké, okay, daar gaat het dus niet in likken. Jacques Monais, dankjewel. je wel. Graag Ja, goed, we gaan verder praten met Frits Barend en Chris van Nijnatten. Uh, heren, ja, de poel des doods wordt steeds gezegd. Is dat een terechte typering, Chris? Nou ja, ik hou niet van die typering, want dat is iedere, iedere vier jaar hebben we het daarover. Ja. <laughs> dat is een cliché bijna. Maar het is wel een uh, ontzettend zware pool, ben, ben ik het wel mee eens. Het, is, uh, het had moeilijk zwaarder gekund. We maar. hebben even op de FIFA-ranglijst gekeken. gekeken. Ja. Wij staan tweede, Duitsland derde, Portugal zevende en Denemarken elfde. Ja, nou daarmee, als je die uh, ranking hanteert, dan is dit de zwaarste pool van het EK, maar daarmee ook de mooiste natuurlijk. Waarom ook de mooiste? Nou, ik verwacht veel van die wedstrijden. Ik heb er een beetje over na zitten denken... Dat, dat, dat kunnen echt epische wedstrijden worden. Episch? Uh, ja, dat denk ik echt. echt met met helder verhalen erin. Dat worden, dat worden echte confrontaties. Ook al tegen Denemarken, hoor, denk ik. Dat kan, uh, dat kan een heel mooie partij worden. Dus het is, vanuit sportief oogpunt gezien uh, is, is het hartstikke mooi. En ik sta erin niet alleen. Want ik had dus uh, straks Westie Snyder aan de lijn. En, en die reageert eigenlijk precies zo. Van uh, wat nou bang zijn. Dit is, dit is wat je wil als je naar zo'n toernooi gaat. Ja, ja. Friswarend eens. Epische wedstrijden. Nou, dat zullen het ongetwijfeld worden, maar ik ben het er niet mee eens. Nee, ik vind het wel een poel doods, omdat er dus twee hele grote landen afvallen straks. En dat is het kenmerk van de poel des doods. En Prachtig, epische wedstrijd, maar ik zou het ook wel leuk vinden als je de halve finale haalt. En de kans voor het Griekenland of tegen Ierland uh, was veel groter geweest. Maar nogmaals, zoals een west dat zou ik ook, ook reageren. Een speler moet zo reageren als je voor een speler zegt... nou, ik ben wel bang voor die tegenstander. <laughs> dus ik ja. zal altijd zeggen, ja, dit is een prachtige pool. Maar ik denk ook dat hij liever Ierland of Griekenland had gehad dan uh, Duitsland of Portugal. Ja, laten we even een paar landen langslopen. Denemarken, zijn die echt zo goed? Frit? Nou, die hebben van Portugal gewonnen in de. Die hebben Portugal achter zich gelaten in de voorronde. Ja. En hebben op het WK. Uiteindelijk is Nederland door een eigen doelpunt van Polsen. Uh, ja, hij misrekende zich bij een voorzet en kopt in eigen doel. Anders had het wel eens 0-0 kunnen eindigen bij de openingswedstrijd bij het WK in Zuid-Afrika. En toen zat Nederland dat we wel zijn in eigenlijk een veel zwakkere pool, met Japan en Cameroen. Dat zijn veel zwakkere landen dan, uh, dan de landen... nu Duitsland en Portugal. Dus ik vrees dat het een hele lastige pool wordt. Ja, maar... En Nederland is als. Robben geblesseerd blijft en Snyder van der Vaartje niet topfit... en van Persie is dan de enige die wellicht topfit is... kon Nederland wel eens over een hoogtepunt heen zijn. We zijn echt heel erg afhankelijk van die vier spelers of zij topfit zijn. Ja, nog even over Denemarken. Chris, hoe hoog schat jij hen in? Ja, sterke ploeg gewoon. Alleen, kijk, ik vind het ruim een half jaar van tevoren heel erg moeilijk... om, om daar nu al standpunten over in te nemen. Kijk, het gaat er vooral om met, met welke selectie komen ze aanzetten. Wie zijn er geblesseerd? Wie hebben er een zwaar seizoen achter de rug? Dat gaat voor dat ons, maar dat gaat ook voor de andere landen, bedoel je? Ja, dat bedoel ik, ja. Dat, dat, dat is heel erg bepalend. En uh, kijk, het zijn, drie, het zijn gewoon drie landen waar je, waar je ook van kan uh, verliezen. Maar ik, ik bedoel... Het, het, uh, ik zei net iets over de poel des doods. Het gaat me meer om die term. Ik vind ja. het natuurlijk ook de zwaarste Pool, Maar ik vind het niet erg wanneer hele sterke landen in de, in de eerste fase weg kunnen vallen uit een toernooi. Ik vind het charmant aan het toernooi dat er ook ruimte ontstaat voor, voor kleinere landen. Zo zijn wij ooit ook. Naar boven geklommen natuurlijk. Ja, ze hoort dat een beetje ja, het is nu allemaal zo voorgekookt. Die lotingen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En inderdaad, dan is het, dan is het lekker. Dan heb je een beetje zekerheid. Kun je lang mee blijven voetballen. Nou ja, dat is voor de direct betrokkenen. Maar vooral voor de sponsors ook. Heel erg aardig. En voor de tv-contracten. voor het publiek ook is. Ja, maar voor het publiek, maar het publiek, het, zeker het publiek... ...wat geen betrokkenheid heeft met een bepaald land... ...is het ook best leuk om te kijken naar een klein land... ...wat presteert tegen een groot land. Dat is altijd ja, leuk. dat is waar. Ja, ja. Dan even Portugal. Uh, daar hebben we een paar keer... ...moeilijk tegen gehad. Waarom is dat zo'n lastige tegenstander voor het Nederlands al. Nou, dat dat, dat, is dat ligt last... in Nederland niet. Oh. Frits, oh. ja? Ga maar, Chris. Ja, en dat maakt niet uit. Nou, dat ligt Nederland niet. Dat, dat is, is anti-voetbal. Ook de clubs hebben zijn Fantastische voetballers ze hebben altijd, hè, De clubs ook ligt ons ja. ook niet. Benfica, Sporting, Lissabon. Porto heeft ons nooit gelegen. Twente is ja. weer door Benfica uitgeschakeld. Uh, dat ligt ons niet. Het is anti-voetbal. Ze kunnen allemaal heel goed voetballen... maar ze hebben nooit de intentie om dat Nederlandse voetbal te laten zien. Dat aanvallende voetbal. En dat hebben we het altijd heel moeilijk tegen. Dat is traditioneel. En, laten we wel zijn, ze hebben dus twee... Supersterren, Nani en uh, Ronaldo. En als die in vorm zijn. met dat hele irritante verdedigende voetbal. Kon het, wordt dat gewoon heel lastig. Ja. Ja, wat, wat ons helemaal niet Christen ligt. In, wat ons helemaal niet ligt. in het Portugese voetbal. waar Frits het over heeft. Dat balt zich allemaal samen in die PP. Kijk, die twee goede voetballers die Frits net noemt, dat, dat, nou ja, ja. Dat, dat, die kunnen we handelen. Maar die PP, die, die, die, die, die jongen die speelt bij Real Madrid, dat is zo'n enorme, uh, uh, forse, grove verdediger. En uh, die is niet alleen heel erg goed, maar die imponeert ook, weet je wel. En die kan ook zuigen. Die kan, nou, en daar hebben Nederlandse voetballers, dat hebben we al een paar keer bewezen, ook in clubverband. Daar kunnen wij heel slecht mee omgaan. Daar nee, nee, kunnen wij niet tegen tegen dat soort mannen. Nee, wij kunnen nee. niet, inderdaad, hij heeft de, heel goed opgepikt. Wij kunnen niet zuigen is maar blij, want wij houden van voetballen. Yes. Ja, maar ja, je zou, we hebben een half jaar om te bedenken hoe we die PP dan uh, toch een loer gaan draaien. Wat moet je doen dan? Ja, wat Gooi moet je, je doen? Toch je eigen spel spelen, ja, gewoon van je, je eigen kracht uitgaan en niet bang zijn. Dat is, en dat zullen ze ook niet zijn, maar dat hangt weer af. Nederland is afhankelijk van, we hebben een aantal spelers die het verschil kunnen maken. En als die fit zijn, dan hoef je niet bang te zijn voor Portugal. Als die niet fit zijn, dan moet je maar afwachten hoe het loopt die dag. Ja, want je zei het net al Frits, misschien is Nederland wel een beetje over zijn hoogtepunt heen. Is dat zo? Nou, ik denk dat wij uh, om ons hoogtepunt waren... met een fitte Robben, Sneijder van de Vaart en Van Persie... Uh, bij het WK uh, een jaar, ruim een jaar geleden. En je moet me afwachten, Sneijder is niet 100% fit. De Jong speelt niet elke week bij uh, Manchester City. Van Bommel zegt men dat hij wat minder speelt. Uh, Heidinga speelt niet elke week. Je moet me afwachten hoe die spelers allemaal straks bij het WK komen. Ik bedoel, Stekelenburg zit nu bij A.S. Roma. Ja, A.S. Roma doet maar mee in de middenmoot. We hebben het, gelukkig Krul die het heel goed doet bij Newcastle United. Dat is ook een keeper, maar, ja. Ja, maar na dat WK kwamen die spelers meer gedreven... en als zoals Snijder bijvoorbeeld. Die kwam echt ja, topfit van Inter met, een, met titels op zak. En dat komen ze nu, ja, misschien wel... maar dat moet je maar afwachten. En op dit moment ziet dat er niet naar uit. Nou ja, Chris, over het hoogtepunt heen? Nee, ik geloof het nog niet. Uh, uh, ik denk dat uh, de spelers die geblesseerd of niet helemaal fit waren... Uh, uh, tijdens de finale tegen Spanje... als die nu wel fit zijn... dan denk ik dat het Nederland zelfs al beter kan zijn... dan toen in de finale in Johannesburg. Waarom? Maar nogmaals... Nou ja, ik bedoel, robben er wel of niet in vorm bij, dat maakt nogal wat uit. Uh, van Persie beter in vorm. Want die was tijdens het WK helemaal niet zo goed, vond ik. Nee. Uh, Gregory van der Wiel was de, tijdens het WK ook niet zo, niet zo goed. Nou, die was het ook... tijdens het WK redelijk. Ja, nou, nou oké, okay, maar, die, die, maar, die maar die zou de, over dat niveau heen kunnen gaan tijdens het EK. Dus ja. ik, ik zie nog wel mogelijkheden ja. tot groei. Waar, waar, ik vooral, waar ik een beetje bang voor ben, is uh, hoe onze verdediging zich houdt. Wat gaat Van Marwijk daarmee doen? Zien we nog ergens versterking? Uh, daar, daar hebben we gewoon een, uh, zwakke plekken, zwaar aangezet, maar daar zijn, we, daar zijn we niet op top. Niet, niet de sterkste linie. Nee. Dan nog even Duitsland. Nee, we, zijn ook, we zijn ook niet op ons hoogtepunt heen, maar die spelers moeten top ja. en top fit zijn. Nee, en dat ja. is heel belangrijk. En dan die vier, vooral die vier. Ja, dan nog even naar Duitsland. Kunnen we dat op voorhand uh, vergeten? We hebben pas met 3-0 van ze verloren. Nou, ik, ik denk, kijk, die, die, die wedstrijd die staat op zichzelf in Hamburg. Uh, we hebben het allemaal kunnen zien. Uh, uh, bij het Nederlands elftal ontbraken een paar spelers. De Duitsers speelden thuis. Die wilden eindelijk weer eens een keer wat laten zien tegen het Nederlands elftal. Ik denk dat, dat het, een, een Nederlands elftal in vorm en fit kan, uh, kan het Duitse team uh, verslaan. Maar, steeds, ik, ja? ik wel, maar ik moet wel toegeven dat van. Alle landen die, die, die, zoals we er op dit moment voor staan... denk ik dat Duitsland de sterkste is. Ja, dan toch maar even aan het eind de voorspellingen. Gaan we die tweede ronde halen? Frits, hoeveel procent, geef jij, hoeveel procent kans geef je ons? Ik geef ons meer dan 50%. En het voordeel is dan dat je Duitsland pas in de finale tegenkomt. En Duitsland is voor mij de grote favoriet met het meeste ja. talent op dit moment. En dat hebben ze ook laten zien, die wedstrijd Duitsland-Nederland. En het voordeel is inderdaad dan, je kan ze pas weer in de finale tegenkomen. Ja, Chris, hoeveel procent? Ja, als ik, 60%. Geloof ik wel. En uh, we hebben een groot voordeel met beginnen tegen Denemarken. Dat vind ik ook een interessante... Want dan interessant kan je als het goed is drie, drie punten pakken. Dat zou heel goed kunnen. Dan moet ja. je drie punten pakken. Ja. Ja. Tot slot, wie wordt de Europese kampioen dan? Duits Duitsland. Ja, dat denk ik ook. Ja, nou, dan, dan zijn we eruit. We gaan meneer uh, vlak na de finale dit gesprek nog een keer terug luisteren. Maar je weet de favoriet wit nooit, hè? Oh nee, dat is ook zo. Fris Barend en Chris van Nijnhouten. beide hartelijk dank. Joep. met Love Will Find a Way. Hij is uniek op de wereld. Timothy Brown is de enige persoon ter wereld die is genezen van HIV. U hoort het goed, hij was besmet met het HIV-virus en is nu officieel helemaal genezen. Hij is hier in de studio omdat hij morgen bij een bijeenkomst in Carré is, ter gelegenheid van Wereld Eetdag. Mr. Brown, good evening en welkom to our show. Good evening. Welcome to our show. How does it feel to be so unique? Um, it's an extremely exciting experience, uh, um, it was a big deal to, um, be cured at HIV and, uh, and, um, it, um, since I released my name, um, uh, things have kind of blown up, um, uh, publicity-wise. Um, I... I feel kind of guilty for being the only person who has been cured of HIV. Um, I wish it were more people, um, and uh, I'm going around the world um, telling people that uh, that there needs to be funding for um, a cure that will a general cure that will. Um, Be able to everyone. Oké, ik te Hij zegt hij is very, okay. uh, zeer uh, opgewonden over het feit dat hij zo uniek is. Tegelijkertijd voelt hij zich ook een beetje schuldig omdat hij de enige is. Um, when did you know you were uh, HIV infected? Um, I found out in 1995 that I was infected with HIV. At that time there were, was only AZT as a um, medication um, against um, for treatment um shortly thereafter in 1986 or yeah 86 or 96 96 yeah um uh new medications came on onto the market and um and uh ik got them and kind of thought that I could live a normal life with the medication. Yes. Ik translate again. Okay. Uh, in 1995 ontdekte hij dat hij HIV had. En een jaar later, in 1996, werden nieuwe medicijnen ontdekt uh, waarmee de HIV bestreden kon worden. We hoorde net leven de stem van Joep Lange. Hij is HIV-deskundige van het AMC en hij is hier ook goedenavond. En ja. Ja, uh, even later kreeg hij ook nog leukemie. hè? Ja. En hij is inmiddels van beide genezen. Ja. De grote ja. vraag is, hoe kan dat? Nou, in feite is hij van zijn HIV genezen. Eh, eigenlijk dankzij het feit dat er, Mede dankzij het feit dat hij een leukemiebehandeling heeft gekregen. Want die leukemiebehandeling die, die, die is vrij radicaal. Hè. Zijn, zijn beenmerg moest als het ware. Zijn eigen beenmergcellen zijn vernietigd. Dan krijg je eigenlijk nieuwe cellen, hè? Nou, en heeft hij een stamceltransplantatie gekregen. Hij heeft dus een transplantatie gekregen met nieuwe cellen. En het slimme van de dokter die dit gedaan heeft, wat dus helemaal geen HIV-dokter was... maar een, een, een bloeddokter, een hematoloog. Het ja. slimme was dat hij hem cellen heeft teruggegeven... die in feite niet geïnfecteerd kunnen worden. Want die bestaan? Met HIV. 1% van de blanke mensen op de wereld... kan eigenlijk niet met HIV geïnfecteerd worden... omdat ze een, een afwijking hebben. In dit geval dus een gunstige afwijking. Die hebben een mutant van een van de twee poortjes van de cel... waar HIV naar... Na, die HIV moet gebruiken om binnen te komen. Ja, dus even voor de helderheid, hij had een HIV, kreeg ja. ook leukemie. Ja. Bij leukemie, uh, om dat goed te bestrijden, heb je eigenlijk nieuw bloed nodig. Nou ja, je moet, je moet het je, de kwaie cellen vernietigen. Ja. En dat is dus heel radicaal met chemotherapie, met radiotherapie. Dus eigenlijk hebben ze zijn eigen been maar vernietigd en toen... Nieuwe, nieuwe cellen van iemand anders teruggegeven, maar die, die cellen... Die waren HIV-negatief, althans, die waren resistent. Ja, die, die HIV kon, die kon niks HIV meer beginnen en in zijn negatief, lichaam. En dus het, ik weet ook niet zeker of er geen cel meer in zijn lichaam zit waar HIV in zit. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Er zal vast wel ergens een cel zitten, maar dat virus kan nergens meer naartoe. Omdat het tegenstand is? Om, om, om, nee, omdat die cellen, de nieuwe cellen, kan het niet meer infecteren. Dus ja. Vandaar dat je nooit meer heel veel HIV in, nee. zijn, in zijn lichaam hebt. En hij is echt de enige ter wereld die uh, dit heeft meegemaakt. Ja. ja. Uh, how difficult was your treatment? Um, the first time I had two stem cell transplants, af after the first one, um, I did very well. Um, I was able to work again, and uh, I was going to the gym and working out, and um, I felt good about my body and uh, <clears throat> um, was doing really well. Unfortunately, the leukemia came back after about a year and um so i had to get a second stem cell transplant which didn't go as well. Oké, okay. um, ik vertel er even, u heeft de eerste eh uh, transplantatie verliep eigenlijk uh, goed, maar na een jaar kwam het weer terug en toen moest u nog een stamcel uh, transplantatie ondergaan. Ja, yeah, so um um uh, from the from the first um stem cell transplant i was cured of hhv um but the leukemia came back. Oké. Okay. How do you feel right now? I feel good. Yes? Yeah. Uh, uh, uh, everything is right now. You feel good. Yeah. Uh, meneer Lange, waarom wordt deze behandeling niet op meer mensen toegepast? Als dat zo succesvol is. Ja, omdat natuurlijk ook... Kijk, hij had die behandeling, het de eerste deel van die behandeling... Die, die, die, die chemotherapie en die radiotherapie... bestraling had hij nodig vanwege zijn leukemie. Yeah. Dat zijn gevaarlijke behandelingen. Daar, gaat, daar kan een behoorlijk percentage van mensen die zo'n behandeling ondergaat... kan daar ook aan doodgaan. Complicaties, Nou, je ja, hebt dus ook complicaties gehad de tweede keer. Dat doe je natuurlijk niet bij iemand die niet zo'n ziekte heeft. Meer meerdaad de medicijnen de, die, die mensen nu met HIV kunnen gebruiken... eigenlijk heel goed zijn. Dus ja, HIV ja. is niet ernstig genoeg om zo'n zware operatie in te zetten? Nee. Het, het, vroeger was dat natuurlijk anders geweest. Toen we nog geen pillen hadden, toen hebben we ook overwogen. Toen hebben we ook hele radicale dingen gedaan. Maar op dit moment slaat is, is die balans slaat naar de andere kant uit. Oh ja. ja. You are now uh, a kind of uh, ambassador. You travel over the world to tell your story. Why are you doing that? What's your mission? Um, I'd say partially because I, because of my guilt feelings of being the only person cured of HIV. And um, I... Um, I have lots of friends who have H E and ja, Vanwege uw schuld die u heeft yeah. wat u eerder vertelde en u heeft veel vrienden die HIV hebben? And I've had friends who have died from HIV uh, or from AIDS and uh um this is my way of giving giving back um so that other people can be cured. Do you well. think uh you can give people hope? Yes, definitely. Um yeah. Uh I spoke in Toronto, um, Canada. Um een paar weken geleden en na mijn speech, people kwamen up to me en zeiden dat ik hen hoop had gegeven. People waren erg by door wat ik them. Oké, ik vroeg hem: uh, denkt u dat u mensen echt hoop kunt geven? En toen zei hij: van ja, dat geloof ik echt. Hij was net in uh, Toronto geweest en daar kwamen ook na afloop van uw verhaal. Mensen naar u toe die zeiden dat heeft me echt hoop gegeven. Maar meneer Lange, is dat dan wel? Uh, reëel, als het zo'n ingewikkelde operatie is nee, geweest. Dus het, het, het, het gekke is, zijn behandeling is dus niet een behandeling... die je op grote schaal zou toepassen. Tegelijkertijd heeft het toch inderdaad hoop gegeven... ook aan bijvoorbeeld de ontwikkelaars van medicijnen... zijn nu heel wat farmaceutische bedrijven bezig... met het vinden van, van ja, een cure, een genezing. En dat komt toch omdat, ja, het is een, wat we een proof of principle noemen, hè? het kan... Al is dit zo radicaal, maar het kan dus. Hè? Jaren geleden werd er echt aan getwijfeld, zal het, zal het ooit lukken. En het, Om het is HIV gewild. echt uit te schakelen. Ja, ja. ja, en een van de grote struikelblokken daarbij is dat het virus uh, zit, uh, gaat meteen in, in, in cellen zitten. In het erfelijk materiaal. En sommige van die cellen leven heel lang. En dat virus vermenigvuldigt zich daar ook heel lang niet in. Dus die cellen worden ook niet herkend door de afweer. Ja, want je zou zeggen, als er mensen zijn die zo'n anti-HIV-gen hebben... Ja. zorg dat je dat gen te pakken krijgt. En nou ja, brengt dat, dat in. Nou, je kunt natuurlijk inderdaad uh, gentherapie doen. Daar, daarmee los je het niet op, omdat je niet... Ja, dat, dat, is een onderdeel, dat zou een onderdeel van de oplossing kunnen zijn. Je lost het niet op omdat er nog heel veel cellen zijn... die wel in, in iemand hè, die je niet behandelt... maar je zou je best kunnen voorstellen dat het een van de componenten is... Ja. Want die nieuwe cellen die kun je dan niet meer infecteren met HIV. Dus dat het een van de onderdelen is van een cocktail... die wel tot genezing leidt. Oh ja, en dat onderzoek wordt nu ook echt al gedaan? Er wordt ongelooflijk. Sommige firmas hebben echt groot ingezet. Rob. Naar dat aanleiding is, van het verhaal van meneer Brown? Ja, hoewel ze dus andere wegen behandelen... maar toch omdat die proof of principle er is. Oh ja, ja, goed. Timothy Brown, thank you very much to, uh, for being in our program. You're welcome. En Joep Lange, hartelijk dank voor uw uitleg van wat er gebeurd is. Dank u. Thank you very much. Het is 5 voor 12. De Sinterklaasrel. Sinds dit jaar is er een nieuwe Sint, acteur Stefan de Wallen. Maar morgen in de show van Paul de Leeuw is toch weer Bram van de Vlucht te zien als Sinterklaas. Wat moeten we hiervan denken? Kan de nieuwe Sint het optreden van de oude nog tegenhouden? Dat vroegen we aan de hoofdpiet, maar die verwees ons door naar de juristenpiet. En die is nu aan de telefoon. Goedenavond, Moskow Piet. Goedenavond, meneer Van der Brink. Het is... Het rijmen is u, op uw, is u op het lijf geschreven. Dank, dank u wel, maar wij hebben nog wel een paar prangende vragen aan u. Kan die nieuwe ja. Sint, kan die de uitzending met de oude Sint uh, tegenhouden, denkt u? Nou, dat, ik, ik heb eens uh, in de Spaanse wetboeken gekeken, meneer Van der Brink. En ja. ook maar even de Nederlandse. Maar het is moeilijk om die vraag goed te beantwoorden, omdat ik de precieze afspraken tussen de diverse partijen niet ken. En wat ik uit de pers weet is dat de afspraak gemaakt is uh, dat op het moment dat er een nieuwe uh, Sinterklaas aantreedt, de oude als het ware terugtreedt, als dat op papier staat dan heb je natuurlijk wel een punt. Ja, ja maar ik hoor bijna dat deze zaak zelfs voor de Moskou-piet te moeilijk is. Hij is in zoverre moeilijk omdat ik de overeenkomst niet ken. Maar als ik de pers goed begrijp, dan is er wel iets vastgelegd over. En dan zou je niet alleen, laat ik zeggen, op basis van het uh, Pieterrecht iets kunnen ondernemen. Maar ook met name omdat er dan een soort natuurlijke verbintenis is tussen partijen om dat niet te doen. Hè? Het is ja. minst genomen, niet netjes. Nee, nee, dat kunnen we voorstellen. Welke straf staat er eigenlijk op het in verwarring brengen van mensen en met name kinderen in Nederland? Uh, dat je in de zak gaat van de hoofdpiet en dan <laughs> ja. naar Spanje gaat, maar even op de ring. Ja, dat was hem. Die waren we even kwijt. Mocht het een zaak worden, welke Sint zou je dan het liefst bijstaan? De Sint die nu het meeste recht heeft om Sint te zijn, oftewel de nieuwe. Ja, dat is Stefan de Wallen. Die krijgt dan uw steun. Dat krijgt hij zonder meer. Nou, dan gaat hij winnen. Hartelijk dank, Moskopiet. Tot ziens, fijne avond. Ja, en daarmee naderen we het einde van Met het Oog op Morgen, van vrijdag 2 december. Zometeen kunt u luisteren naar Casa Luna, het Huis van de Maan. Geluksprofessor Ruud Veenhoven legt aan Klaas Drupsteen uit hoe we vrolijk kunnen blijven in deze economisch sombere tijden. Morgen zijn wij er weer, rond 11 uur. Dan zit hier Max van Wezel. Ik wens u nu alvast een hele goede nacht.